10 uur, Raymond Seré met het NWS-journaal. Op verschillende plaatsen in Amerika zijn al officiële plechtigheden geweest... ter nagedachtenis aan de aanslagen van 11 september 2001. De grote herdenking in New York is vandaag... ...maar gisteren werd er bijvoorbeeld in New Jersey een monument onthuld... ...voor de omgekomen inwoners uit die staat. Dat gebeurde ook in Pennsylvania, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte...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 Andersom zijn er 51 Bengaalse enclaves in India. Inwoners van die gebieden hebben veel minder rechten dan anderen. Met de actie in Bangladesh willen de inwoners bereiken dat ze gezondheidszorg en onderwijs krijgen. Ook willen ze bij de overheid kunnen werken. India en Bangladesh hebben onlangs afgesproken dat ze enclaves gaan uitwisselen. Maar de bewoners zijn bang dat dat veel te lang gaat duren. Vandaag kan een Nederlander burgemeester worden van een Duitse plaats. In de deelstaat Neder-Saxen worden burgemeestersverkiezingen gehouden... en de Nederlander Frans Willem uit het Twentse Dinkeland... is in Noordhoorn kandidaat voor het CDU, de FDP en een lokale partij. Hij heeft één tegenkandidaat van de SPD. Dat Willem gekozen kan worden... is een gevolg van een Neder-Saxische kieswet uit 1996. Willem heeft in Nederland ervaring als burgemeester. Hij bekleedde die functie in Dinkeland... Overigens is het Duitse burgemeesterschap niet te vergelijken met het Nederlandse. In Duitsland is het meer een ceremoniële functie. Als Willem er wordt gekozen is hij de eerste buitenlandse burgemeester in Duitsland. En dan het weer. Eerst droog en zonnig. Tegen de middag bevolkt en kans op buien. Het wordt 19 graden op de wallen tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Lekker weg in eigen land. Laatste kans. Dit weekend nog tonen diverse kerven en campermerken de nieuwste modellen tijdens Dordrecht Open. Showrooms geopend van 11 tot 6. Gratis parkeren en gratis entree. Voor meer informatie surf naar dordrechtopen.nl Zondag 11 september kunt u op avontuur in de natuur. Het is weer feest in de vallei Meijendel in Wassenaar. Dunea organiseert voor de vierde maal de Natuurfeestdag. Er zijn tal van activiteiten, zoals een duinkabouterspeurtocht, huttenbouwen en een natuurmarkt. De Natuurfeestdag begint om 11 uur. Meer weten? Ga naar dunea.nl. Je blijft ontdekken. Dat is dit jaar het thema van de 50 beurs. Kom van 13 tot en met 18 september naar de Jaarbeurs Utrecht. Alles voor de actieve plussers. Geniet van theater, modeshows, vakanties, woonadvies, culinaire tips en nog veel meer. De beurs, boordevol informatie, amusement en voordeel. 50plusbeurs.nl Alles kunt u nog even nalezen. Op lekkerweg.nl Dit is Radio 1. VPRO Over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Goedemorgen, welkom bij OVT op deze zondag 11 september 2011. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat om 8.45 uur 45 in de ochtend in New York en kwart voor drie in de middag onze tijd een passagiersvliegtuig in een toren van het World Trade Center op het eiland Manhattan vliegt. In het Radio 1 journaal van 3 uur op 11 september 2001 is de volle omvang van de aanslagen van 9-11 nog volstrekt onduidelijk. Voor het laatst klinkt die dag ook het gewone alledaagse andere nieuws zoals het verslag van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. NOS Radio 1-journaal. Het nieuws van drie uur. In New York is een vliegtuig neergestort op het World Trade Center. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de eerste berichten is het toestel terechtgekomen... op de belangrijkste toren van het gebouw. Er zouden verschillende explosies zijn geweest. Volgens een getuigen is een groot gedeelte van de toren weggeblazen. De toren staat in brand. En aan het einde van deze uitzending... praat Clary Polak met Tim Overdiek in New York. Premier Kok zal het NIOT niet vragen sneller met haar eindrapport... over de val van Srebrenica te komen. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer... herhaalde Kok geschokt en teleurgesteld te zijn over het uitstel. Maar hij respecteert het besluit van het NIOT om nog iets langer te wachten. Ik zou het nogal vergaand vinden. Als we met voorbijgaan aan die norm van kwaliteit... ook wetenschappelijke kwaliteit en het verantwoorde karakter... van het eindstuk van het NIOT, nu met een blik op de klok zouden zeggen... Uh, gij zult het een slagje minder hoogwaardig doen en uh, x maanden eerder moeten komen dan u nu denkt te komen. Dus ik heb de neiging hier, hoe spijtig ook, het oordeel van het nieuwt wel te moeten respecteren. Een deelnemer aan het tv-programma Gevaar op de weg is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 650 gulden boete voor gevaarlijk rijgedrag. Het Nederlandse Davis Cup team dat volgende week vrijdag in Rotterdam begint... aan de halve finale tegen Frankrijk, is ongewijzigd. Het team bestaat uit Cenk Schalke, Paul Haarhuis, Jan Siemerink en Raymond Sluiter. Richard Krajcek kan er niet bij zijn vanwege de blessure aan zijn elleboog. En dan gaan we nu voor het laatste nieuws over de crash in New York... naar Clary Pelak. Zij praat met Tim Overdiek. Ja, dat was het nieuws van drie uur tien jaar geleden. Bericht op het breekpunt tussen een oude en een nieuwe wereld. Even later zijn velen over de gehele wereld getuigen van het moment... dat een tweede vliegtuig, de tweede uh, toren van het WTC, binnenvliegt. Een gewone dinsdag in september wordt zo'n dag... waarvan iedereen zich weet te herinneren waar die was en wat hij deed... op het moment dat hij het nieuws over de aanslagen hoorde. Zoals toen Kennedy werd vermoord. We waren geschokt, ontdaan. We bleven kijken, we bleven luisteren. We geloofden onze ogen niet. Het laatste nieuws is dat een van de twee machtige torens... in dat zuidelijke puntje van Manhattan is ingestort. Er heeft zich een, een kleine tien minuten geleden een derde explosie voorgedaan... Niet duidelijk is of dat misschien een, een nieuwe aanslag is geweest... maar wel is het zo dat er een nieuwe ontploffing zich heeft voorgedaan... waardoor die tweede toren uh, is ingestort. En, en, en, en dat is ja, bijna te verbijsterend voor woorden. Dit soort uh, torens zijn bestand tegen aardbevingen. Uh, extra uh, goed gefundeerd. Maar die tweede toren, 110 verdiepingen hoog... is neergestort in het zuidelijke puntje van Manhattan. Dus daar is de chaos op dit moment niet te overzien. Ja, Tim Overbiedek op Radio 1. De chaos is niet te overzien. Intussen is de impact van de aanslagen al onbekend en daarmee is de berichtgeving van tien jaar terug eigenlijk des te beklemmender. Een paar maanden geleden vroegen we u luisteraars ons te vertellen wat u van die dag zich herinnert. Vandaag tussen 11 en 12 laten we een selectie horen van de vele prachtige reacties die we van u kregen. En waarvoor we u ook eh, bijzonder dankbaar zijn. We proberen vandaag die dinsdag zo zorgvuldig mogelijk te reconstrueren. Onder andere met uw reacties. Voor velen van ons stond het alledaagse leven stil en stopte de gewone werkdag. Voor anderen was drie uur die middag, tien jaar terug, een ander soort keerpunt. Ze moesten in actie komen. Een van hen is onze columnist van vandaag, Philips Freeriks, Toen nieuwslezer van het acht uur journaal. Tegen half elf hoort u zijn column. Een van hen was ook een onterrede George W. Bush. Uh, today we've had a national tragedy. Uh, two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And I've ordered that the full resources of the federal government uh, go to help the victims and their families, and, the, and to conduct a full-scale investigation to hunt down. En om die mensen die dit actie hebben act. Terrorisme tegen onze nation zal niet staan. Ja, Bush zegt dat hij van alles heeft georderd, maar zoveel kon hij niet. Want intussen weten we dat Bush onmiddellijk uh, vanuit Florida, waar hij was... in Air Force One is gepropt. En dat hij vervolgens negen uur voornamelijk boven zijn land heeft rondgevlogen... uit vrees dat er ook een aanslag kwam op hem vice Cheney is in die eerste uren de man waar het om gaat. Lastig, want in Amerika is de president in vele gevallen... de enige die bevoegd is om beslissingen te nemen. Zoals bijvoorbeeld de vraag of een volgend gekaapt vliegtuig... uit de lucht mag worden geschoten. In Nederland is de hoogst verantwoordelijke in het torentje op het Binnenhof. Op 9-11 is dat oud-minister-president Wim Kok. Hij is vandaag onze gast. En we gaan vandaag met hem tien jaar terug in de tijd. Meneer Kok, hartelijk welkom. Dank u wel. Fijn dat u... Uh, vandaag uw herinneringen met ons uh, wil delen. Voordat we het over drie uur en wat daarna gebeurt begint... O hoe, hoe was uw dag, die dinsdag? Het leek uh, een dinsdag te zijn als, als alle anderen. Uh, we waren uh, nog een week van Prinsjesdag verwijderd. Uh, de uh, troonrede was uh, rondgemaakt. We hadden nog wat afrondend overleg tussen een aantal bewindzieden op onderdelen... En, uh, het een, leek een rustige dag te worden. Ik werd om, uh, om twee uur naar de Kamer gehaald. Dat was niet ongebruikelijk, een uh, vraaguurtje. Uh, kom er komen verschillende ministers aan bod. Aan mij werden die vragen gesteld waarin het uh, in de nieuwsbericht aan werd gerefereerd. Uh, het nieuwsrapport rapport was weer vertraagd. En wat vindt de premier daarvan? Nou, die vond dat heel vervelend, maar kon er verder ook niks aan doen. en die heeft dat dus uh, zo gezegd tegen de Kamer. En ik, uh, ik uh, liep uh, vanuit, de toren, vanuit de kamer, waar nogal alles rustig was op dat moment, uh, terug naar mijn torentje. En uh, deed daar, gewoon uh, gewoontevertrouw, heel even uh, teletext aan. Om te kijken wat de weerslag was van het vraaguurtje over, dit, over dat onderwerp. Uh, nou, dat, uh, dat viel dus allemaal erg mee, maar dat kwam ook verder niet onder mijn aandacht. Want ik kreeg onmiddellijk daar de informatie dat er iets uh, vreselijks was gebeurd in Amerika. Um, toen was de eerste toren dus intussen wel, niet, niet gevallen, maar wel uh, geraakt. Uh, geraakt. Uh, en dat nieuws wat dus net over de radio werd vermeld... dat werd ook op teleteksten vermeld, alleen maar in algemene termen. Ik zette toen gelijk direct de eigen televisie aan, de televisie uh, zelf. En uh, daar heb ik uh, uh, na verloop van enige tijd... dus de, het uh, binnenvliegen van de tweede toren live gezien... Um, ja, dat is zoals het iedereen dat zal hebben ervaren. Dus een, een, een totaal surrealistisch beeld. Want ik had altijd ook zoiets van die grote, machtige torens... in dat grote, machtige Amerika en New York. Die zijn onantastbaar. Hoe kan daar überhaupt een vliegtuig komen? Eh, zou het misschien een ongeluk zijn geweest? Dat gaat toch in een soort eerste reflex door je hoofd. En hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Want... Eh, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, daar zijn natuurlijk voorzieningen voor dat dat niet, überhaupt niet kan. Dus uh, ik belde snel mijn vrouw. Niet om te vragen hoe, uh, hoe het antwoord moest sluiten... maar gewoon om mijn, mijn, mijn eerste reflex met haar te delen. Ik heb mijn, mijn secretaresse en uh, de meneer die uh, voor mijn koffie... en de stukken die moeten gebracht en gehaald op de kamer zorgt... Uh, erbij me geroepen en uh, gezegd... We hebben jullie het gezien, weet je het al. Mijn secretaresse wist het ook nog niet dat het was gebeurd. Mijn vrouw op dat moment ook nog niet... En eh, nou, nou, dan zie je dus te gissen en te praten van in meneer Hemelsnaam. En eh, je weet ook nog helemaal niet waar, eigenlijk wat je moet bedenken om iets te gaan ondernemen. Want je bent totaal verlamd eigenlijk. Maar u door... weet wel, want u hebt natuurlijk een hele agenda voor zo'n dag. U weet wel, uh, die agenda, uh, alles stopt hier. Ja, hoewel het een vrij rustige agenda was voor die dag. Want gek genoeg, een, een week voor Prinsjesdag, dan is alles een beetje klaar. Uh, je hebt wat besprekingen nog met, met, met collega's en medewerkers. Ik had geen, uh, geen bijzondere verplichtingen buiten de deur op dat moment. Dus ik hoefde niet echt iets te cancelen of zo. Uh, maar je, je weet wel, onmiddellijk in je hoofd... dit heeft een impact, een onbeschrijfelijke impact... die ja, de verdere gang van zaken ook voor jouzelf natuurlijk enorm gaat beïnvloeden. Hoe? Je hebt, geen flauw idee. je hebt geen flauw idee. Je weet ook helemaal niet wat er gebeurt op dat w moment. Wilt u zeggen dat u, dat u eigenlijk op dat moment even gewoon geen flauw idee hebt... ook wat u moet doen? Uh, ja, zeker. Dat, dat kun je zeker zeggen. Dat, dat je geen flauw idee hebt wat je moet doen. Je Want weet, je weet nog niet eens wat er, wat er, wat er gebeurt. En, en het, het beangstigende is uh, dat je ook niet weet wat er volgt... Dan uh, nou weet je dat nooit in het leven. Dat is ook een van de aantrekkelijke kanten van het leven. Dat je nooit uh, weet wat de volgende momenten brengen. Maar als, als zo'n gebeurtenis plaatsvindt. Dat, dat, dat binnenvliegen van die, van, die, van die eerste toren. En dan niet al te lang daarna die tweede toren dan uh, ja, je gaat je, zonder te weten wat de antwoorden zijn... maar je gaat je onmiddellijk uh, uh, uh, uh, gedachten maken over de vraag... wat next? Wat nou? Hier, wat hier gebeurt is vreselijk, maar wat, wat gaat er nog meer gebeuren? Het is, er stort een wereld in voor je. En uh, jij bent deel van die wereld, maar... maar te, zo ver van Amerika af, dat is ook niet het epicentrum van, van, van, van reactie die dan moet plaatsvinden. Maar eh, ja, je bent verlamd, in zekere zin. Eh, terwijl tegelijkertijd alle raderen, denk ik, op topsnelheid eh, werken Precies. in je hoofd. Nou kunnen de meeste mensen voor de televisie blijven zitten. Ja. Ik, ik, vraag, ik probeer me een voorstelling te maken van hoe dat in dat torentje gaat. We kennen uit filmbeelden vooral de Oval Office, waar dan allerlei mensen binnenkomen ja. rennen. En Chief of Staffs en, en, en de CIA-hoofd. Gaan er bij u ook allerlei telefoons? Komen mensen binnenrennen? Ja, ja. We gaan. Uh, je, je, wat ik nu zeg klinkt veel systematischer dan het natuurlijk eigenlijk dan gebeurt. Hè. Ik bedoel, het is allemaal veel rommeliger en chaotischer dan, dan ik het nu vertel. Maar je hebt natuurlijk een aantal lijnen, uh, ministers. Je hebt een ministerstelefoon. Je hebt een, een telefoon die uh, direct uh, verbindt met, met ministers uh, en collega's. Dus minister van Buitenlandse Zaken uh, wil je natuurlijk onmiddellijk contact mee hebben. Van Haartse is dat? Van Haartse over alles wat met, nou, uiteraard, Amerika, mm -hmm. uh, uh, consulaat, uh, ambassade. Uh, uh, de internationale aspecten van. Maar hoe deze gaat zo'n gesprek met Van aards? Wat, wat, uh, nou, wil, wil hij iets van u weten of u van hem? Hoe. Nee, op dat moment is eigenlijk vooral uh, heel snel uh, eerste, eerste impressies delen met elkaar... eerste emoties delen en, uh, en, en horen van hem welke acties intussen zijn ondernomen... ook binnen, binnen, binnen Buitenlandse Zaken, richting Amerika, richting ambassades... richting Amerikaanse ambassade, richting het Nederlands consulaat daar. Uh, welke acties zijn ondernomen? Hè? Dus je, je, je bent niet direct natuurlijk in command van Buitenlandse Zaken, dat doet de minister zelf... Maar je hebt daar die contacten mee. Een tweede uh, vergelijkbaar belangrijke uh, minister... is dan de minister van Binnenlandse Zaken en, um, Klaas, en de Vries. Uh, Klaas de Vries. Uh, dan gaat het over alles wat met uh, veiligheid, veiligheidsdiensten... terrorismebestrijding, uh, daar heb je ook justitie bij nodig. Minister Korthals in die tijd... Uh, en de graven is heel belangrijk. Is omdat defensie. de defensie. Omdat daar de communicatie ook mee loopt... naar alles wat met defensie te maken heeft. En dat uh, was al heel snel duidelijk. Niet, niet in de eerste paar minuten natuurlijk... maar wel in de paar uren daarna. Wel duidelijk dat hier natuurlijk ook heel veel consequenties... zouden kunnen zijn voor alles wat met Amerikaanse objecten te maken heeft. Met, met militairen, NAVO... Het kenwoord uh, is veiligheid eigenlijk. Veiligheid en betrokkenheid. Dus de, de, de betrokkenheid met Amerika... En, en, en op alle mogelijke manieren dus hun laten blijken... dat dus on, onze gedachten bij hen zijn en onze steun aan hen wordt gegeven. Tegelijkertijd de veiligheid van... Nederlanders in Amerika die, die daar eventueel slachtoffer zijn... of daar met familie of anderszins betrokkenheid bij hebben. En veiligheid hier, dus preventie, het beveiligen... het, het eigenlijk zorgen dat, dat, dat die plannen die in het beginsel natuurlijk klaar liggen... maar nooit op dit soort nieuwe situaties zijn berekend... dat die zo snel mogelijk in werking gaan daar waar het gaat om... Het beveiligen eh, waar mogelijk van projecten die, en objecten die in gevaar zijn. Laten we heel even gaan luisteren naar het nieuws van vier uur... want dan blijkt dat die maatregelen genomen zijn... Nee, ja, god, wat je zag was, was een soort alsof er een, een atoombom ontplofte. Hè? De, de, de, de rook ging naar beneden en tegelijkertijd kwam het omhoog. En, uh, uh, en ik keek naar de mensen om mij heen. En, en heel duidelijk was voor mij dat die mensen allemaal mensen daar weer kenden in dat flatgebouw. Dus iedereen die begon... Ja, het is zo raar om uit te leggen, maar je hebt een hele grote straat... waar gewoon groepjes mensen uh, staan te huilen, te gillen. Nou ja, het is... Het is ja, ik bedoel, het is het meest verschrikkelijke wat ik ooit heb gezien en, en uh, heb meegemaakt. Ja. Ben je daarna nog blijven kijken? Kon je blijven kijken? Ja, ja, ik ben blijven kijken. En t, t, t, ik, ik sprak met een, een man die uh, daar net vandaan kwam, die dus in het World Trade Center werkte... ...en een programmeur... ...en die vertelde dat hij daar net vandaan kwam... ...en hij was op weg naar de 37e verdieping... ...stond in de lift... ...en toen zei iedereen eruit, eruit, eruit... ...want er is iets verschrikkelijks gebeurd... ...toen is hij weggerend... ...en uh, hij stond op straat... ...en hij vertelde, ja mijn hele kantoor zit daar... ...allemaal collega's... ...en allemaal dood, weg... ...ik heb geen werk meer, het bestaat allemaal niet meer... Nee. ...en dat was ook wat, wat iedereen daar op straat zei... Van, ze zijn gewoon weg, die torens. Uh, oh, ik zie nu dingen op CNN. Maar ja, je, je, je bent in paniek, want je denkt, wat, wat is het volgende? Weet je wel, gaan ze gewoon door met... met wat, de, de, de, de, mijn vriend die werkt in Midtown en die komt nu lopend naar huis. Hm. Maar ja, je bent gewoon als de dood dat, dat, dat er weer uh, ergens anders een, iets gebeurt. Ja, wat hier nou in feite gebeurde, we verwachten een ander fragment. Maar het is, ik kan me voorstellen dat dit een spiegel is van wat er ook op die dag gebeurde. Wij wilden het fragment laten horen over maatregelen in Den Haag. Maar dit fragment met al die emoties, dat streed om voorrang. U hoorde Klaatje Kierijns, een VPRO-medewerker die toevallig in New York was en dat allemaal zag. En ik kan me voorstellen meneer Kok, dat het ook bij u zo geweest is. Ja. De, de, al deze u, u, u was van net in uw verhaal echt krachtdadig aan de telefoon, met allerlei ja. lijnen aan het uitzetten, maar die emoties waren er natuurlijk ook. Kunt u dat uitschakelen? Of hoe gaat het nee, eigenlijk? Nee, ik kan helemaal niet uitschakelen. Bovendien, dus, uh, in de loop van de middag kwamen natuurlijk na de torens ook nog gepend en Pittsburgh. Uh, dus dat stapelt zich op elkaar. En uh, je hebt, je hebt in, je, in je eigen huis, dus in het torentje, dus onmiddellijk de contacten met uh, hoofd uh, RVD, dus wat betreft de voorlichtings- en communicatiekant. Je hebt je secretaris-generaal, je hebt je, je beleidsadviseur, veiligheid en, en, en, en, en buitenlandse zaken zelf. Ja, draaiboeken zijn er niet natuurlijk voor dit geval. Klinkt opnieuw zo geordend, nee, er nee. Zijn, zijn geen draaiboeken voor. En, en daar waar wel draaiboeken zijn, liggen ze dan vooral natuurlijk binnen de ministeries, bij terrorismebestrijding, bij binnenlandse veiligheid. Erbij. Dus je moet als minister President ook vooral eh, eigenlijk dan toch bevorderen... dat alles wat gedaan zou moeten worden, snel wordt gedaan. Maar precies wat u zegt, er zijn geen, er zijn geen, geen, geen, geen blueprints voor. Er zijn geen... Ik kan me voorstellen dat ik stond te trillen op mijn benen. Dat moet u toch ook gevoeld hebben? Of is het zo dat de adrenaline van het werk het overneemt... en dat op een gegeven moment uit die chaos voor u een beeld opreist van... dat moet ik doen... Nou, ik, ik moet het wel goed in proportie blijven zien. Uh, je, ik ben blijven trillen op mijn benen. Uh, niet de hele dag door in dezelfde frequentie, maar in dezelfde, met dezelfde diepgang. Maar ik ben blijven trillen op mijn benen de hele dag. En zeker de hele dag. Maar niet primair om vanwege wat ik moest doen. Je bent, nou, staat primair op je benen te trillen vanwege wat daar gebeurt. Want, want wat jij moet doen, staat niet in verhouding tot wat daar gebeurt. De ja. impact van wat daar gebeurt. Er, zijn, er, zijn, er, zijn, er, stort, er storten twee torens in. Je weet dat er duizenden mensen, eh, om, om, dat is dan al duidelijk, het leven zullen, zullen verliezen. Het, het is de, de grote dreiging van, van aanvallen. Het Witte Huis is nog even genoemd zelfs ook. Maar op het Pentagon en het vliegtuig in Pittsburgh. Dus het is één gecoördineerde eh, actie van, van, van terrorisme en terrorist. Daden. En dat dit allemaal zo uh, duivels. Uh, ge, ge, met duivelse precisie mogelijk is gemaakt. Uh, dat maakt je heel bang. Hè? Dus, dus, ja. En, en, en no, natuurlijk is er, is er de noodzaak om, om in eigen land te doen wat gedaan moet worden. en daar komen we misschien straks ook nog even over te praten dan. Maar je, je, je trilt op je benen. Uh, vanwege wat daar gebeurt. en de impact die dat heeft. Nog heel even de commandostructuur zeg maar. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. In Amerika is de president echt commander-in-chief. Ja. Is dat nou in het geval dat zo'n crisis, zo'n onoverzichtelijke crisis, in de buurt komt van in ieder geval een NAVO-bondgenoot? Betekent dat de u in principe alle belangrijke beslissingen neemt? Uh, dat ligt in Nederland toch altijd anders. Uh, we, hebben, we hebben dus onmiddellijk uh, na die eerste avond... Uh, toen we de minister bij elkaar hebben gehad... hebben we ook een, een crisisgroep uh, uh, in het kabinet uh, gemaakt... van een aantal ministers... waarvan de minister-president dan de voorzitter is. Dus die is dan, geeft daar leiding aan. Maar de beleidslijnen, beleidsverantwoordelijkheden... Uh, ook naar binnenlandse veiligheid toe bijvoorbeeld... blijven liggen bij de verantwoordelijke ministers. Ook in eerste instantie, als er chaos is... iemand moet toch knopen dan doorhakken... De gedachte bijvoorbeeld, ik weet niet of dat gebeurt... de troepen in verhoogde staat van paraatheid uh, brengen. Omdat als een na bondgenoot wordt aangevallen... misschien worden wij ook wel aangevallen. Zijn dat dingen die, waarover gesproken is? Beslissingen die u heeft moeten nemen? Nou ja, dat hebben we in de loop van die, van, die, van, die, van die avond. Dat hebben we hebben natuurlijk als dus. de hier bij elkaar, dan, dan, dan praat je daarover. En als, als, als daar op hele korte termijn beslissingen worden genomen, daar liggen dus duidelijk afspraken over in Den Haag, in tussen de ministeries, wie waar verantwoordelijk voor is. En natuurlijk wordt de minister-president over alles wat relevant is en belangrijk is geconsulteerd. Ik kan er ook een mening over geven, maar je hebt niet echt één piramidale nee, nee, nee. besluitvormingsstructuur zoals. zoals dus, dus Dat bij een feiten, presidentieel systeem het geval is. Feiten zoals het van ouds was in Nederland de eerste ondergelijken. De, de minister-president is de eerste minister, de eerste ondergelijke. Maar ik kan me wel maar, voorstellen dat iedereen toch wel naar u kijkt. Absoluut, absoluut. En die verantwoordelijkheid die voel je natuurlijk vanaf, vanaf, vanaf het, eerste, het allereerste moment. En uh, dat maakt het al zo dubbel, ook die verhalen die je dan vertelt. Aan de ene kant ben je gewoon mens... en ervaar je uh, als alle andere gewone mensen... Uh, de emoties en, en de gevoelens uh, die die gebeurtenissen met zich meebrengen. Tegelijkertijd weet je dat van jou handelend optreden wordt verwacht en eh, door de aard van, van, van de gebeurtenissen de vreselijke aanvallen daar lag natuurlijk het, het, het epicentrum van wat er, wat er voor acties nodig waren niet in Den Haag maar in Amerika vooral ja. maar daar we Den Haag aan de handelend moesten optreden weet jij als minister-president dat jij ministers moet aanspreken op wat zij aan het doen zijn zij informeren jou als je daar opvatting over hebt dan geef je daar aanvullende opmerkingen bij en zo wordt het, als het ware in kaart gezet. Laat we heel even gaan luisteren wat er in de ons omringende landen gebeurt... aan de hand van een bericht van het journaal van die dag. Premier Kok is diep geschokt door de catastrofe in Amerika. Dit gaat ons voorstellingsvermogen te boven, zei de premier. Kok heeft zijn medeleven uitgesproken met de slachtoffers en hun nabestaanden... en met het gehele Amerikaanse volk. Volgens de premier laten de gebeurtenissen zien hoe noodzakelijk het is... om iedere vorm van terrorisme te bestrijden. De Britse premier Blair noemde dit soort terreurdaden het nieuwe kwaad in de wereld, uitgevoerd door fanatiekelingen die geen waarde hechten aan mensenlevens. Ook de Belgische premier Verhofstadt heeft zich als voorzitter van de Europese Unie geschokt en verslagen getoond. NAVO-secretaris-generaal Robertson heeft de oproep gedaan om één front te vormen om de plaag van het terrorisme te bestrijden. Ook de Russische president Poetin heeft het de Amerikaanse volk gecontroleerd. In Rusland zijn militairen in staat van paraatheid gebracht... en Poetin heeft zijn crisisstaf bijeengeroepen. De angst bestaat dat er plannen zijn om op Russische doelen... soortgelijke aanslagen te plegen als in de Verenigde Staten. Ja, nou vroeg ik me af, ook, wie heeft u nou om uh, eens mee te gaan praten qua uh, collega's? Uh, toen dacht ik, ja, zou dat dan Tony Blair zijn, uh, Schreuder, Chirac? Belt u op? Goh, jongens, wat doen jullie? Daar kom je In die eerste uren kom je daar niet aan toe. In de eerste uren ben je echt uh, uh, volop bezig. Uh, in eigen huis. Met je collega's. Uh, uh, met staatshoofd, koningin even kort in contact. Uiteraard ook de, de, de emoties delend. Niet operationele contacten. maar gewoon uh, nee, Ook niet in besluitvormende zin. Maar dat delen met elkaar. mag ik daar tussendoor heel even iets over, over vragen? Ja. Want ik, U bent bij de koningin geweest, hè? Toch die dag? Ik dacht het niet. Ik dacht, oh, u heeft telefonisch nee. met haar contact ja, gehad? Nee, nee. Ik heb, ik heb dinsdagmiddag geen, geen afspraken met de koningin uh, gehad. Ik ben er ook niet voor naartoe gegaan. Daar heb ik ook helemaal geen gelegenheid voor. Nee, nee, met nee daar verbaasde ik me namelijk. om. nee, konden nee, we ons ook al nee, even nee, niet nee, voorstellen. Nee, nee. En, en, en wat je? ja dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar u, het staat, is dat een formaliteit, het staatshoofd inlichten? Nou, dat is geen, dat, daar zijn ook geen draaiboeken voor. Dat, dat, doe je, dat doe je of dat doe je niet. En, en er moeten uitzonderlijke omstandigheden zijn eh, dus die, die jou het gevoel geven als minister-president. Ja, nu is het toch wel e gewenst dat ik een direct contact heb met de, met, met de koningin om, eh, om, eh, om, om de eerste, eerste gevoelens te delen. En eh, daar spreek je ook helemaal niks, eh, niks af of zo. Er worden geen bijzondere besluiten aan verbonden. De koningin heeft er ook geen verantwoordelijkheid in verder. Maar dit, zijn, dit is nou typisch een van die weinige aangelegenheden... die zo, zo ingrijpend zijn, zo diep ingrijpen in uh, wat daar gebeurt op zo'n moment... dat je op dat moment de behoefte voelt... en nogmaals, er zijn geen voorschriften voor... of je wel of niet wilt doen... om, uh, om te bellen en even met elkaar te spreken. Maar ik kan maar... me ook voorstellen dat u steun nodig heeft. Want nee, iedereen hoor, dat... kijkt naar u. Uh... Natuurlijk. Maar dat, nee, dat bedoelt, is geen, geen verzoek om me steun te geven. Om, uh, om, nee, maar, om maar te begrijpt staan. u ook bedoelde? Ja. Ja, je... ja, ik, ik begrijp bij... het heel erg goed. De maar... bugstops hier, ja. hè? U ja. bent de einde. iedereen ja. kijkt naar u. Nee. Is, belt u dan nog een keer naar uw vrouw? Uh, uh, wie, wie helpt u in zo moment, op zo'n moment? Waar valt u op terug? Op niemand. Dat, dat is. Uh, dat is. Ja, ja dat is. De, de, de, het stopt, de lijn stopt ergens. En, uh, maar daar doe ik ook helemaal niet zielig over, want dat is hoe het is. Dat, zo is dat nou eenmaal. Ik bedoel, je, bent, je bent eindverantwoordelijk in dit soort crisissituaties. We hebben natuurlijk een aantal meer. Het is allemaal anders. Maar de, de ramp in Enschede in de tijd ja. uh, is ook typisch zo'n situatie. Ik, bedoel, uh, uh, ik heb het nu even niet over verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Maar ja. dat is dus. Je weet, je weet dat het bij jou stopt. En als het gaat om gevoelens van medeleven, betrokkenheid... natuurlijk ook uiteraard ook opnieuw het contact met de koningin... maar bedoel, de politieke verantwoordelijkheid voor het geheel stopt bij jou. En dat is, uh, dat is, uh, dat is een, een hele bijzondere ervaring... om dat een jaar of acht te, te moeten meemaken. En uh, daar, daar kun je tegen of daar kun je niet tegen. Ik, ik kom U hebt daar... het over moeten meemaken en niet over mogen meemaken. Uh, nee, dat is, dat is geen... Uh, dat is geen... Gift from heaven dat je dat mag doen. Uh, je moet het doen, het hoort erbij en je weet, je weet dat dat ook van je gevraagd wordt. Zoals ja. je ook in geval van uiterste nood, als er iets heel bijzonders aan de hand is, iets uitzonderlijks aan de hand is, kijk je ook na naar iemand anders. Je, je, wacht, je, je verwacht iets van iemand. En, mm -hmm. en het, en het vervelende is ook in dat geval van, van de Verenigde Staten, uh, je, je, je kunt ook niet echt een oplossing bieden. Ik bedoel, ook, ook niet als je na, na de ministerraad s avonds, later op de avond dan een verklaring afgeeft, dan kun je daar niet het antwoord in geven uh, wat, wat het probleem als het ware tackelt. Uh, maar je moet, je moet wel een reactie geven. En je weet dat dat van jou wordt gevraagd. En uh, ja, ik, ik kan dat verder eigenlijk moeilijk verwoorden. Dus, dat, dat, dat is zoals het, zoals, het, zoals het bestaat. En daar loop je op dat moment dus ook niet ineens over te of over te, over te klagen, van, God, nou kan ik bij niemand anders treffen, maar je, je weet dat, dat als je eenmaal in het een torentje komt, als je eenmaal minister-president wordt, dat dat, dat dat een onderdeel van jouw verantwoordelijkheden is. Ben je daar van tevoren heel erg van bewust? Weet je dan van uh, jezelf, ik ben crisisbestendig? Dat, of? Nou, dat, dat, dat, is altijd, uh, dat is altijd moeilijk om dat van jezelf te zeggen, natuurlijk, of je crisisbestendig bent. Maar ik geloof wel dat ik van nature een, een redelijk... Uh, mijn emoties uh, liggen dicht aan de oppervlakte vaak, maar. Ik heb tegelijkertijd wel een redelijk cool hoofd. En als het echt nodig is, dan kun je ook rationeler zijn nog. En, en ik, ik weet dus dat... Uh, dat ik, ik weet ook hoe het voelt als je voor het eerst in het torentje komt... als minister-president, uh, ook op de dag dat je beëdigd bent. Uh, dan uh, dan, dan verinner ik je, als het ware, vanaf dag één... Uh, dat gevoel van, of die wetenschap van... Uh, ja, nu, nu ben ik eindverantwoordelijk. En dat, dat, dat draag je met je mee... van ochtends vroeg tot avonds laat. Dat klinkt nu een beetje klagerig. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat draag je met je mee... acht jaar lang, van ochtends vroeg tot avonds laat... bij het naar bed gaan en het weer opstaan. Altijd heb je ergens in je achterhoofd. Bij alles wat je hoort, ook op de radio... we hoorden net wat flitsen over, over toen dan... op die, op die 11 september. Iedere nieuwsuitzending, iedere actualiteit... iedere gebeurtenis, iedere krant... het heeft onmiddellijk ergens betrekking op een andere minister, op een medewerker, op, op het buitenland buitenlandcontact... op jou, op wat jij moet doen, waar jij een wat jij betrokkenheid hebt... waar jij een, misschien ook een lijntje kunt leggen... een, een, een bijdrage kunt, kunt leveren aan een oplossing. En dat is, dat is een onderdeel van je functioneren. En omdat dat dan al een, een vaststaand onderdeel van je functioneren is... hoef je dat niet meer te bedenken op het moment dat een 9, zelfs 9-11 plaatsvindt. Ja, ja dat, is, dat, is, dat staat vast. Ja. Ja, ja. Zullen wij even naar de column gaan luisteren? Philip Frederik schreef voor ons een column. Die was nieuwslezer op 9-11. De sfeer op de redactie was wat landerig die middag. De redactievergadering was voorbij, de rituele gang naar de kantine achter de rug. Met de eindredacteur van het achtuurjournaal zat ik te dubben over wat de opening zou kunnen zijn. Weinig drong zich op. Het was een middag van slappe hap. Van komkommers die massaal in de salade van het bedrijfsrestaurant waren verwerkt. Goed voor de lijn, dat wel. We droomden nog wat na over onze vakanties aan de Middellandse Zee. Zij had jaren in Griekenland gewoond, ik in Frankrijk. We hadden het over de rol van Zuid-Europese grootmoeders. Volle tafels op lommerrijke terrassen. Geitenkaas in olijfolie. Een koele rosé. Meer dan vakantiemelancholie. Het was verlangen naar dat andere leven dat we beiden zo goed kenden. Met een half oog keken we naar de tv-schermen die haaks op onze bureaus stonden. Beroepsdeformatie. Alleen beeld, geen geluid. Voor dat laatste moest je de koptelefoon opzetten. De klok tikte 14.46 uur weg. 8.46 uur in New York. En plotseling was daar dat onwaarschijnlijke beeld van een lijntoestel dat een van de Twin Towers binnenvloog. Ik kan niet meer helemaal reproduceren in welke termen we achteruit gebeden hebben maar we waren onmiddellijk klaar wakker. Daar hebben we onze opening, riepen we meteen heel praktisch. En de machine werd in werking gezet. Alarm op de buitenlandredactie, correspondent bellen. misschien Benno Baksteen van de verkeersvliegersvereniging... naar de studio halen. Hoe zo'n idiote ramp zou kunnen gebeuren. Niemand dacht aan een aanslag. De klok tikte 15 uur drie weg, 9 uur in New York. Weer vliegtuigen en toeren. Onder een andere hoek... Is dat een herhaling, loeide mijn eindredacteur... naar de man van de EVN, de organisatie die de nieuwsuitwisseling... van alle grote tv-stations coördineert. Nee, schreeuwde de EVN-redacteur. Het is een tweede vliegtuig in de andere toeren. Op slag realiseerden we ons dat dit geen toeval meer was... maar een gecoördineerde aanval. Plotseling stond iedereen. Even was er geschreeuw, kakofonie als een ontlading. Misschien zelfs als een angstschreeuw. Vanuit de chaos werd er meteen georganiseerd. De adrenaline was voelbaar. De hoofdredacteur stormde de vloer op. We gingen onmiddellijk op zender, een kwestie van studiotechnici verzamelen. Ik moest me meteen in mijn journaalpak hijsen en naar de make-up. Ik rende de trap op naar mijn kleedkamer. Heel even greep het me naar de keel. En als dit nou het begin van oorlog was, zomaar uit het niets... alleen een oorlog van wie tegen wat... Een paar minuten later zat ik in de studio, rechtstreeks verslag doen... van iets wat we nog nauwelijks konden bevatten. We hadden beelden, maar we wisten vrijwel niets. Ik vertel je via je oortje wat ik te horen krijg, zei de hoofdredacteur. Zin voor zin, regel voor regel, beeld voor beeld... druppelde de feiten binnen. In korte, heldere zinnen gaf hij mij de informatie. Ik gaf die door aan de kijker, met of zonder beeld. Steeds weer die twee vliegtuigen. Toen het gerucht dat er misschien een derde en zelfs vierde toestel was... Het werd steeds gekker. En inderdaad, nummer drie had zich op het Pentagon gestort. Het was inmiddels 15.37 uur 37, 9 uur 37 in Washington. Een half uur later boorde nummer vier zich in een weiland in Pennsylvania. Dat van, are you guys ready, let's roll, hoorden we pas de dag erop, of misschien nog later. Na twee uur rechtstreeks verslag doen, namen de omroepen het over. Die kunnen het altijd beter, vinden ze. Ik ging terug naar mijn plek. Acht uur voorbereiden. Het journaal duurde die avond ruim een uur, net zoals de dagen en zelfs weken daarna. Mooie, gedenkwaardige journaals. En het werd oorlog. Alleen, we weten nu nog steeds niet goed van wie tegen wat. Philip Frederiks, onze columnist. U zit te knikken. Ja, dus uh, hij beschrijft het eigenlijk ook zo mooi. Een en, oorlog van wie uh, tegen wat. En uh, ja, maar ook zo, zo, zo goed die. Die adrenaline-burst die natuurlijk. En, ja. en ook vanuit, vanuit, vanuit, het kalme, vanuit het kalme, niks. Uh, niks, op tafel. niks belovende Het uh, uh, van niks middag... een er eigenlijk zo weinig gebeurde. een beetje een beetje een beetje en je ogen niet kunnen geloven en uh, het ene, ene, ene het zich, wat zich de en en ene verbijsterende nieuws, uh, wat zich boven het andere stapelt. Wordt oorlog in uw hoofd al even uh, kort, al, al het, doorheen geflitst? Ja, je hebt, je, hebt, uh, je hebt wel heel snel die associatie. Uh, en dat heeft toch misschien overal te maken met mijn generatie. Uh, ik, ik heb zelf de oorlog natuurlijk niet zo intensief meegemaakt. Het was twee jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. En zeven jaar toen die ophield. Dus ik heb wel iets van bezetting en alles natuurlijk meegemaakt in de hongerwinter. Ik heb altijd wel zoiets... Eh, maar ik, ik heb op dat moment al direct iets van dit wordt toch, dit wordt toch geen oorlog. Maar dat was dan veel meer een ander soorten eh, militair conflict. Hè? Van wat, wat, wat, gaat hier, wat gaat hierop volgen? Dat, u zegt ja. het, het wordt toch geen oorlog. Dat, dat wist u op dat moment? Nee, dat, nee het, het zal toch geen, geen oorlog worden. Oh, het zal toch geen oorlog worden. Ja, dat was eigenlijk vanaf het eerste moment een, een beeld wat zich bij mij zette. Of een, of een zorg die zich bij mij zette. En die ook later nog doorklonk, denk ik, in uh, mijn reactie die avond. Je ziet dat uh, ook in de column van Philip Fredericks... dat uh, de normale gang van zaken verandert. En dat was uh, ook in de, in de Kamer zo. We hebben... Uh, een, um, de Tweede Kamer hield op met vergaderen, en dat is um, te horen in een verklaring van uh, Jatje van Nienwoven, die toen voorzitter was. Um, het kabinet komt nu op dit moment uh, bijeen in spoedzitting. Um, Jeroen van Dommelen is op dit moment in Den Haag. Ja, het kabinet is inderdaad uh, bezig met die spoedzitting. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de politiek hier de zaak ook voorkomen uh, uh, stil kwam te liggen. Vanmiddag is de vergadering van de Tweede Kamer geschorst. En om zes uur heeft Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven de volgende verklaring afgelegd. Geachte medeleden, enkele uren geleden bereikten onze eerste berichten... over de verschrikkelijke rampen die New York en andere plaatsen in Amerika hebben getroffen. Intussen weten wij dat waarschijnlijk vele duizenden mensen het slachtoffer zijn geworden. We wensen de verantwoordelijke politici en bestuurders de kracht toe... om met deze ongekend gecompliceerde crisis om te gaan... en de maatregelen te nemen die nodig zijn. Wat ook de achtergrond is van deze rampen... geef ik namens de Kamer uiting aan ons intense meegevoel... met alle getroffenen. Ik heb contact gehad met de minister-president... en in overleg met hem hebben we besloten dat hij morgen om 1 uur... een verklaring aflegt namens de regering hier in de Tweede Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken is vanavond in de ministerraad. U begrijpt dat de avondvergadering om die reden is afgelast... Ja, de, de politiek stopt met vergaderen. Ze, ze wensen u uh, sterkte. Heeft u, u daar wat aan? Heeft dat voor u betekenis? Of is dat eigenlijk vooral een, een boodschap voor het Nederlands volk? Nee, dat is wel een wel belangrijk signaal, denk ik. Ook, ook, ook naar mij toe, op dat moment, als minister president dat, uh, dat het parlement bij monden van de voorzitter... Uh, uh, besloten heeft de werkzaamheden te stoppen... en zegt, nou, jullie hebben nu echt even iets anders aan je hoofd... en we wensen jullie veel sterkte. Dat, dat is geen obligate opmerking nee. van haar. En uh, dat is, dat is, dat is meer, dan, meer dan een beleefdheid. Dat is werkelijk gemeend. Ik heb toen ook contact met haar gehad natuurlijk. En ook duidelijk gemaakt dat we dat nu, nu al tijd nodig hadden... om onze act beter together te krijgen... En, mm. En uh, de Kamer functioneerde trouwens in die middag al nauwelijks meer... want die had dan nog wel doorvergaderd, formeel geloof ik, tot, tot, tot in de loop van de ja. middag. Maar toen, uh, dat wist ik dus niet, omdat ik om Onder drie uur bij... Onder andere over het gevangeniswezen. Oh, ja. Ja. Nou ja, het, ik, was dus, ik was dus, zoals ik zei, naar het, naar het torentje teruggegaan rond drie uur... Uh, na het vragenuurtje en uh, nadien, toen de eerste, eerste uh, uh, vliegtuig in de toren was gekomen... en daarna ook de tweede is de Kamer natuurlijk helemaal leeggestroomd... en is het geleidelijk aan bij die televisietoestellen... en de wandelgangen van de Kamer... vele malen drukker geweest dan nog in de plenaire zaal zelf. Ja. Waar het trouwens over het algemeen... Uh, blijkbaar de televisiebeelden... Uh, vrij, over het algemeen vrij stil is binnen in de Kamer... als er deeldebatjes zijn. Maar goed, dat terzijde. Maar, uh, uh, dus de Kamer besloot, besloot even te stoppen uh, met zijn werkzaamheden... en ons de ruimte te geven om, uh, om tijdig uh, voor de volgende dag en die verklaring voor te bereiden. Intussen gingen wij dan door met onze beraadslaging. En ik heb natuurlijk ook toen voor het journaal gereageerd. Speelt politiek überhaupt nog een rol op dat moment? U bent al net geen partijleden... maar, maar überhaupt de, de verhouding van partijen onderling... Uh, doet dat nog mee in, in het achterhoofd? Ik, ik, volgens mij is op dat moment... Uh, partijpolitiek even niet zo belangrijk meer. In de Kamer is iedereen even verbijsterd... over wat er in de Verenigde Staten gebeurt... en even bezorgd over wat gaat hier in eenmaal samen nog opvolgen... Even vast besloten om naast de Amerikanen te staan en ze hun onze steun te betuigen. En partijpolitiek speelt daarin geen rol. En in de ministerraad merk je daar ook niks van. Ik bedoel, je bent op zo'n moment natuurlijk, of je nou VVD-minister of PVDA-minister of D66-minister bent. Je bent bezig met, met dezelfde uh, problematiek en bezig uh, daar het best mogelijke antwoord ook vanuit het Nederlandse belang op te ja, geven. Dus terwijl u van de ene naar de andere plek loopt, schieten niet ook nog de politieke consequenties van de een en ander door uw hoofd? Niet partijpolitiek. Nee, nee. Politiek heeft natuurlijk wel consequenties. Want dat schiet dan wel door je hoofd. Dat het natuurlijk internationaal politieke uh, gevolgen mm -hmm. uh, zal gaan hebben. Niemand weet precies op dat moment wat die zullen zijn. Ook de daders van de aanslagen zijn nog onvoldoende geïdentificeerd. Er werken claim op. De volgende dag komt pas voor het eerst in de dagbladen ook in Amerika zelf. Dus de duiding van al qaeda en Bin Laden. Dat is op dat moment, op die dinsdag, dus nog, nog, niet, nog niet helder. En wat zich wel al aftekent in je hoofd, uh, dat is uh, naar de mate waarin duidelijk wordt dat hier vooral ook uh, terroristen uh, achter zitten vanuit, uh, vanuit het Midden-Oosten. Vanuit mogelijk extreme, extremistische groeperingen. Dat hier natuurlijk ook een binnenlands effect aan verbonden kan zijn in termen van verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. En dat ja. is allemaal puur politiek. Bedoel, dat is niet partijpolitiek, maar dat is politiek. U noemde zo net de ministerraad en uh, VVD-ministers. Ja, we hebben een, uh, ook weer een fragment uit het Radio 1 Journaal van die dag. Ik, ik denk dat de meeste, wat ik nog heel even zeg, ik denk dat de meeste mensen naar de televisie hebben gekeken, naar Nederlandse televisie of naar CNN. Um, ik, ik heb. Van die hele dag het Radio 1-journaal uh, uh, teruggeluisterd. En uh, ik heb een enorm respect voor Clary Polak en Theomo Verdiek zoals ze dat gedaan hebben. Um, een onderdeel is natuurlijk dat ze op een gegeven moment laten weten dat er een uh, ministerraad is. En daar wil ik even naar luisteren, naar dat fragment. Het kabinet is inmiddels bij elkaar gekomen. Sinds uh, kwart voor zeven wordt er vergaderd, een paar minuten dus. En uh, bij het naar binnen gaan uh, ja, zeiden de verschillende ministers... Uh, hoe geschokt ze waren en hoe uh, ze het eigenlijk ook nauwelijks konden geloven. En ik heb ook even gesproken met minister De Graven van Defensie. Ja, dat is echt uh, ongelooflijk. Echt uh, iets wat je leest in een boek of in een film. Uh, het is echt onvertelbaar. Ja, de repercussies zullen ongelooflijk groot zijn. Ik bedoel, als je daarover begint na te denken... En wat we dachten dat de veiligheid de wereld in de wereld was, is totaal veranderd. Het is eigenlijk een soort van, uh, ja, van nieuwe koude oorlog... Uh, waar je dus echt over moet gaan nadenken wat je hiermee moet gaan doen. En, nou ja, we gaan er nu maar eens even over praten. Maar uh, dit is echt een uh, onvoorstelbare gebeurtenis. Wat zijn de consequenties voor Nederland? Ja, dat, dat, dat, dat weet je ook allemaal niet precies. We, dus, we, we zijn bijeengekomen bij Defensie, we gaan er nu over praten. Ja, je kunt voorlopig niks anders doen. Een aantal concrete maatregelen nemen. We hebben wat extra bewaking gedaan, vooral voor Amerikaanse militaire uh, installaties. Uh, NAVO op Kwartier in Limburg. Extra maatregelen genomen op Schiphol. Hè. En voor de rest uh, ja, moeten we daarover nadenken. Kijk, je kunt niet het hele land beveiligen. Er zijn zoveel kwetsbare objecten in een democratie. Je kan dat niet allemaal nu gaan beveiligen. Maar ja, wat ik al zei, we zullen moeten nadenken over de vraag... wat betekent dit voor de veiligheidssituatie in de wereld? En uh, dat zal echt... Uh, ja, nog vele, vele, vele weken uh, onze aandacht vragen. Het is dit een oorlogsverklaring aan Amerika? Ja, niet in de oude vorm. Dus niet in de vorm, zeg maar, zoals we dat vroeger kenden. Maar wel uh, uh, ja, een, een nieuwe vorm van bedreiging met hele verregaande consequenties. Als dit kan, vraag je je af, wat kan er allemaal nog meer? En dat is natuurlijk iets wat je, wat je grote zorgen moet maken. Ja, minister De Grave van Defensie, die is dus naar binnen gegaan... het kabinet vergaderd en uh, De graaf zei het al... Uh, Amerikaanse objecten en personen in Nederland worden extra beveiligd... en ook op Schiphol zijn er speciale maatregelen genomen. En wat die maatregelen dan zijn, staat er keurig onder het persbericht... daar worden geen mededelingen over gedaan. Ja, ik ook... Um, meneer De Grave komt binnen en je hoort gewoon zijn, um, zijn emotie... Zijn, zijn verwarring. En hij heeft ook retoriek over oorlog enzovoort... Um, als je, en hij is een van, de, van een groep van, nou, hoeveel water, een stuk of zeven, acht of zo. Misschien wel meer. De werk, werk, ik denk vijftien, zeg maar. Vijftien, ja precies. Ja. En daar moet u dus um, het rustige middelpunt zijn. Want de, zoiets, ik kan me voorstellen dat, dat u als minister-president zulke verklaringen op dat moment ook nooit gegeven zou hebben over oorlog enzovoort. Dus u moet de wijste zijn, of niet? Nou ja, oorlog is later, een week na de, na, de, na de 11 september is het woord oorlogverklaring ook wel uit mijn mond gekomen. Ja, maar niet op de dag zelf. Na, na een week later, rondom Prinsjesdag, omdat intussen wel duidelijk was dat dit toch wel een, als een oorlogsverklaring van de terroristen aan Amerika en de waarden van het Vrije Westen moest worden opgevat. Dus in die zin moesten we die oorlogsverklaring uh, wel serieus nemen. Dat speelde niet in die termen gedurende de eerste uren natuurlijk. Uh, uh, ja, uit minister De Graven uh, zijn opmerkingen kun je duidelijk zijn ontzetting... en zijn, en zijn, zijn, zijn uh, een verbijstering uh, horen, waaraan hij, ook heid en prooi was... Mag ik maar een ja. voorstelling proberen daarvan te maken? Komen er vijftien opgewonden, uh, uh, wanhopige, mm. misschien uh, totaal in de war zijnde mensen binnen in zo'n kamer... die door elkaar heen gaan praten zoals dat bij ons zou gebeuren? Ja, als jullie een goede voorzitter hebben, dan gaat dat misschien beter. Maar uh, nee, ik begrijp wat u bedoelt. Nee, we, we, we moet dat goed zien. Uh, zo'n bijeenkomst van de ministerraad op zo'n moment is, is kort, kan niet te lang duren... Dus denk ik een drie kwartier of zo, want om half acht of daaromtrent uh, zou ik mijn verklaring geven. Uh, alle ministers zijn ook mensen, hebben behoefte aan een eerste uitlaatklep. Want we hadden het net over, uh, heb je ook nog niet iemand boven je of zo. Met wie je, nou, je komt op dat moment dus samen op, op, op, mm -hmm. nog op het hoogste politieke niveau dan, althans in de... In de niet in, in de contro controlerende zin, dat is het parlement natuurlijk... maar in de, in de executive sfeer, in de uitvoerende sfeer... dan het hoogste niveau, dus kom in de ministerraad. Dus je hebt ook een, even tijd nodig allemaal om um, je gevoelens te uiten... en je, en je, en je als het ware... Pratend met elkaar ook je gedachten een beetje te, te ordenen. Ze hebben dat allemaal op hun eigen departement gedaan, met, hun topambtenaren, met een topambtenaren. Dus daar is al een nodig aan vooraf gegaan. Maar dat is op dat niveau van de minister echt even nodig. Eh, ten tweede is het natuurlijk wel zo dat iedereen dan ook zo in elkaar zit. dat hij onmiddellijk eh, wil, eh, ook beseft dat, dat zo'n bijeenkomst ook vooral bedoeld is om even eh, snel met elkaar, als het ware een checkpuntenlijstje af te lopen, wat niet bestaat... maar wat je dan allemaal in je hoofd hebt en wat ik zeker in mijn hoofd had... van wie doet wat en zodat we optimaal geïnformeerd zijn... op dat ogenblik over of alles wat redelijkerwijs gedaan zou moeten worden... of nog ondernomen zou moeten worden, ook echt ondernomen wordt. Wat de vervolgafspraken zullen zijn, zodat we vanaf het moment... dat de ministerraad uit elkaar gaat op die dinsdagavond ook weten wat er van iedereen wordt verwacht en wat de vervolgacties zullen zijn. Ik zei al eerder in de uitzending... we hebben toen ook een crisisteam binnen de ministerraad gemaakt op dat moment. En gezegd, dit kerngroepje komt dus nu een aantal malen per week... en als het nodig is vaker bij elkaar... om op alle hoofdlijnen die dingen te bespreken die nodig zijn... Met altijd natuurlijk de afspraak dat als er echt iets dringends gebeurt... wat niet voorspelbaar was, dat de minister-president... daar een bijzondere eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat is zo'n beetje het systeem zoals Nederland het kent. Dus het is aan de ene kant emotioneel en ook wel misschien ook enigszins chaotisch. Zoals het dan misschien ook op de redactie van uw uitzending... het geval zou zijn geweest. Maar tegelijkertijd is het ook rationeel en besluitvormend... omdat je weet dat er van jou... Daden worden verwacht en dat er uh, duidelijkheid moet worden gegeven. ook naar de ambtelijke toppen toe op de departementen. over uh, het vervolg. Maar u bepaalt de lijn? Ja, u geeft de toon aan. De toonzetting, zeker. Ja, de, de toonzetting en ook, en ook de orde. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik denk dat ik op, op dat moment. dus ook wel met een scherp oog voor uh, de tijd. En, en, en ook voor wat op dat moment wel en niet besluitvorming vraagt. Onderscheid maakt tussen ruimte maken... Uh, voor emoties. En tegelijkertijd uh, ordening houden... zodat we ook doen wat gedaan moet worden. Omdat dat van ons wordt gevraagd. Uh, uh, laten we gaan luisteren... naar de verklaring die u geeft... na afloop van uh, de spoedbijeenkomst... van het kabinet. Een reactie op deze gebeurtenissen... is eigenlijk een tweeledige. Betrokkenheid. Sympathie. Solidariteit met het Amerikaanse volk, met de slachtoffers, hun nabestaanden. We hebben dat tot uitdrukking gebracht in telegrammen natuurlijk ook aan de president van de Verenigde Staten. En tegelijkertijd is er ook die vurige wens dat we juist nu, wij hier, maar ook het Amerikaanse volk, kans zal zien om in waardigheid op deze vernedering te reageren. Amerika is in het hart getroffen. Economisch, financieel, maar vooral ook politiek, militair en menselijk. En daarop te reageren op een wijze... die recht doet aan de gevoelens van vernedering... maar tegelijkertijd ook recht doet aan de waarden die wij gezamenlijk in onze democratie vertegenwoordigen. Dat is de grote opgave. En dat is gemakkelijk gezegd van ver weg. Als ik Amerikaan was... zou ik het daar heel moeilijk mee hebben. En ik als Nederlander heb het er ook heel moeilijk mee. We waren vanavond bij elkaar als leden van het kabinet... om dit met elkaar te wisselen. Om deze boodschap aan u allen te geven in de vurige wens... om ook na deze afschuwelijke gebeurtenis... met elkaar op te blijven staan... voor democratie en mensenrechten. Ja, ondanks de afschuwelijke bron... wilden we toch heel graag de hele verklaring laten horen... om, om, om verschillende redenen. Hoe, hoe, hoe, als u dat hoort... kunt u... wat doet dat met u? Kunt, u? kunt u zich nog precies herinneren? Denkt u achteraf, dat heb ik toen goed gezegd? Of? Nou, je hoort ook al dat, uh, dat grammaticaal uh, de zinnen ook niet allemaal lopen. Het is dus zo, sowieso al geen voorgelezen. Wie <lacht> denkt van, nou... Dat nee, is toch geen, geen, geen speechwriters. Nou, je, dit hoort is, is... je hoort dus ook al, het is geen voorgelezen verklaring. Ja. Nee. Dat, dat hoor je aan, aan, aan de zinnen die af en toe niet lopen. Nee. Uh, en, uh, en dat hoor je ook aan de toon waarop, waarop ik spreek. Want je spreekt toch anders van papier dan... Uh, dan dit, was, dit was recht uit het hoofd en uit het hart... En daardoor ook niet altijd misschien even onberispelijk qua grammatica. En dat, dat zeg ik nu niet omdat ik zo'n grammaticale punaise poetser ben... maar dat zeg ik ook om duidelijk te maken dat, dat, uh, dat er ook wel een heleboel uh, emotie in, in, in, in mijn verklaring zit. Zeker. Uh, niet alleen in de toon waarop hij wordt uitgesproken... maar ook in de inhoud van wat er wordt gezegd. En uh, dat is dus emotie, uh, omdat het natuurlijk ook zo gemakkelijk is om, om uh, te zeggen. Nou, we staan naast uh, een, een volk. wat, wat, wat duizenden van zijn medemensen heeft verloren. Maar als je dus voor ogen haalt, toen al, en dat blijft zo, van wat daar allemaal voor leed aan, aan vastzit. dat is natuurlijk ongelooflijk, onbeschrijfelijk geweest. En uh, er, zit ook, er zit ook emotie bij rondom de vraag: ja. En dat is die vraag die ik eigenlijk nog steeds niet goed heb kunnen beantwoorden. Ook tien jaar later niet. Als je zo in het hart wordt geraakt als natie, als land... Uh, als uh, schier onantastbare staat, dat grote machtige Amerika... en je krijgt deze vernedering om je oren recht in je hart dan vraagt dat natuurlijk om een, om een, om een antwoord van je welsten. Want dat kan je niet op zijn beloop laten. Dat hebben we ook niet op z'n boloop gelaten. Ook vanuit Nederland hebben we dat volop ondersteund. Maar laat dit tegelijkertijd geen begin zijn. Dat woord hoort u dus ook niet zeggen. Dat spreek ik niet uit. Maar dat zit wel in mijn achterhoofd. En ook als ik het nu weer terug hoor... Laat dit niet, niet uitmonden in een, in een echte wereldoorlog. Laat ja, het, we dat hebben het over solidariteit het en, waardigheid. en waardigheid. Ja, maar dat is moeilijk natuurlijk. Dat als je iets, iets onvergeeflijks wordt aangedaan. Dat kan ook in het klein gebeuren. Als er, als er iets, iets met je naasten, met je kinderen... of als er, iets on, on, onbeschrijfelijk wordt aangedaan. Um, uh, uh, uh, worden gedood. En je zegt, ja, dat moet een antwoord hebben... Hoe, hoe kan, hoe kan zo'n antwoord daarop waardig zijn? Het heeft iets met, met wraak te maken, het heeft iets met proportionaliteit te maken. Daar heb ik later ook heel veel zorgen over gehouden eh, en nog weer meer gekregen. Wat is datgene wat aan vergelding eh, wordt, wordt georganiseerd? Vergelding, vergeldingsmaatregel staat een vergeldingsmaatregel in, in, in proportie, in in, in uh, een maatvoering uh, waardoor uh, eigenlijk het één. Uh, een beetje in, in, in, uh, ja, in lijn staat met het ander. En, en dit, dit, ik voelde, ik kan het verkeerd hebben gezien... maar ik voelde op dat moment dat er iets was gebeurd wat zo erg was... dat dit tot een, tot een kettingreactie van, van, van vervolgmaatregelen... van vervolgacties zou kunnen leiden... die uh, ons als mensheid in de wereld alleen maar zou kunnen opleveren. U heeft het natuurlijk heel goed voorzien. U, u, u wijst meteen op democratie, op mensenrechten, op waardigheid. Ja, maar... U bent op dat moment de enige eigenlijk van alle staatshoofden die onmiddellijk die waarschuwing, die terechte waarschuwing geeft. En u bent er later ook nog eens een keer op aangevallen, meen ik. Dus het, het moet uit uw hart zijn, zo terecht uit uw hart zijn gekomen, maar. Het kwam, kwam zo recht uit het hart dat sommigen uh, hebben gedacht dat daardoor er iets in mindering werd gebracht op de solidariteit met Amerika. Begrijpt u? Als je zegt van ja, we moeten nu toch vooral waardig reageren. dan zou je dus daaraan kunnen ontlenen: hé, hey, die man die meent het dus niet zo erg met zijn, met zijn steunbetuiging. Dat is wat natuurlijk helemaal niet waar is, want nee. de steunbetuiging, die steunbetuiging was 100% gemeend. Maar een soort, ja, een soort aansporing, ja, tot, tot wie spreek je op dat moment? Je, je spreek, ik, dat heb ik wel bedacht. Ik bedoel, ik, ik hou op dat moment geen toespraak voor de, het Amerikaanse volk. Je spreekt, je spreekt tegen de Nederlandse bevolking. Ja. en Je brengt iets onder woorden waaraan wat, wat mensen misschien behoefte hebben dat ook te horen. En nou, in ieder geval is dat iets wat je zelf bezighoudt. En zo is het. Meneer Kok, helaas... Er is een einde gekomen aan dit uur. Ik wou u heel hartelijk danken dat u met ons... uw herinneringen aan die dag tien jaar geleden wilde delen. Hartelijk dank voor uw komst. Wij doet. zijn er weer na 11 uur met de herinneringen van onze luisteraars. Tot zo dadelijk. Tot na het nieuws en ster.